Jobboot met het NOS Journaal. De autoriteiten in Panama geven over de vermissing van Lisanne Froon en Chris Kremers. Op die persconferentie wordt de uitslag van het DNA-onderzoek bekend... van de resten die donderdag in de jungle van Panama zijn gevonden. Dat melden bronnen aan de NOS... Er werden toen twee verschillende schoenen gevonden en botten in de buurt van de plaats... waar eerder een rugzak met spullen van de vrouwen werd aangetroffen. Een van de schoenen bleek van een merk te zijn dat alleen in Nederland wordt verkocht. Lisanne Froon en Chris Kremers worden sinds 1 april vermist. Een brandweerwagen die met spoed onderweg was naar een bosbrand in Waalre... is onderweg in botsing gekomen met een motorrijder. Die is daarbij zwaar gewond geraakt. De bosbrand sprak vanmiddag uit in de buurt van een horecagelegenheid in Waalre... Het vuur leek aanvankelijk onder controle, maar leidde korte tijd later weer op. Het bestrijden van de brand was moeilijk, omdat er in het bos problemen waren met de toevoer van water. Aan het begin van de avond werd het zijn brandmeester gegeven. Sao Paulo verbiedt de Nederlandse fans om morgen feest te vieren op het Oranjeplein. De gemeente is bang dat er meer mensen komen dan de 1800 die het plein maximaal aankan. Dan zou er een onveilige situatie kunnen ontstaan. De KNVB, Ons Oranje en de supportersclub Oranje vinden het jammer en zeggen dat het verbod niet nodig is. Het plein zou immers alleen toegankelijk zijn voor Oranjefans met een kaartje voor de wedstrijd tegen Chili. Inmiddels heeft de voetbalbond, in overleg met de FIFA, een alternatief gevonden. Binnen de stadionpoorten komt ook een verzamelplaats voor Oranje-fans. De KNVB is nu bezig om te kijken of daar ook muziek kan komen en een DJ. België heeft zich verplaatst voor de tweede ronde op het WK Voetbal. De Belgen wonnen met 1-0 van Rusland door een doelpunt van Origi, twee minuten voor tijd. Daardoor is België zeker van een plaats bij de eerste twee in de pool. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Plaatselijk kans op een mistbank. Het koelt af tot 10 graden. Ook morgen afwisselend zon en wat bewolking. Het blijft droog. Temperatuur morgen rond 20 graden. Dit was het NOS. Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 999-999. Nog één te gaan voor de duizend. We beginnen dit programma, dit nieuwe muziekprogramma, hier op je eigen lokale radio CFM Zandvoort met In the Presence of the Most High van Robert Killighan en Bakti Bliss, nummer 2. Mijn naam is Ben Oveugen en ik heet je hartelijk welkom voor dit unieke muziekprogramma hier op Siewm Zandvoort. Veel luisterplezier.